Drie weken geleden werd in Kenia een Brit doodgeschoten. Zijn vrouw werd ook meegenomen naar Somalië. Frankrijk roept Fransen op het gebied te mijden. In de Eredivisie heeft Vitesse in de Gelre met 1-1 gelijk gespeeld tegen Heerenveen. FC Utrecht versloeg RKC met 3-0. Vlak voor rust moest RKC het met één man minder doen... nadat Geoffrey Castillon met een tweede gele kaart uit het veld werd gestuurd. Er is nog één wedstrijd aan de gang. Roda-Nak. Het weer...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 Nogmaals, goedenavond. Vlak voor het NOS Journaal werd 3-2 bij Roda Nak. Is het dat nog steeds, Frank Vierluis? Dat is het nog steeds. Het had 4-2 kunnen zijn. Maar Hemte zag zijn vrije trap ter nauwernood gekeerd door Ten Rauwelaar, de doelman van Nak. Na dikke uur voetballen dus inderdaad nog steeds 3 2 En als ik het goed erbij hou, was het 15-29 bij Aalsmeer Up. Hoeveel nu, Richard? 19-31. Alsmeer doet dus toch nog ietsje terug in de slotfase. Nu een strafworp voor Up. Kijken of die bal er ook in gaat. Met de IJslander Björn Golfson. Ja hoor, 1932. 32 Tweeënhalve minuten nog. De Leidensweg van Aalsmeer. Het is toch 4-2 geworden. Een corner die weer terug wordt gegeven eigenlijk aan Vormer. Die komt op de punt van de 16 terecht. En ik denk nou, laat ik eens gek doen. Ik schiet hem gewoon in de verre hoek. En die bal hobbelt daar. Buiten bereik van ten Rauwelaar. Gewoon ineens binnen. Oh, Nadat nou Vormer dus die voorzet had willen geven. Een stuit waar ten Rauwelaar niets meer aan kan doen. En zo wordt het toch 4-2 voor Roda tegen Nak. Houston, don't leave me this way. Hoeveel worden het uiteindelijk bij Alsmeer, Richard? Volgens mij had ik gezegd 35, Ronald, hè? Ja, klopt precies. 21-35 in het voordeel van Hurry Up. Ja, Alsmeer is echt overklast, door Op alle fronten hier vanavond door de club uit Zuidoost-Drenthe. Alsmeer, toch de trotse club... Met de rijk gevulde prijzenkast, elfvoudig landskampioen, de laatste titel in 2009. En nu verliezen ze dus ruim van hurry-up, de sensatie van de vierde speelronde in het handbal. Maar we gaan snel naar uh, Zuid-Limburg, naar uh, Frank. Ja, want daar leek het even 5-2 te worden. Maar uh, Brahma wijst dat gedecideerd van de hand naar een goal van Malky. Maar die telt dus niet omdat... Uh, Donald, duidelijk zichtbaar ook trouwens, achteraf, voor mij. Want dat is makkelijker van herhaling. Door Gorter ondersteboven wordt, get, uh, Gorter wordt ondersteboven getrapt door uh, Donald. En daardoor kan hij niet meer die bal verdedigen die Malky uiteindelijk inschiet. Goed gezien door Brahma. Ja, achteraf praten is altijd makkelijk, zeker als je er beeld bij hebt. En uh, goed gezien dus inderdaad door, uh, door Brahma. Dat het geen 5-2 hoorde te worden. Hoewel het muziekje hier al lang en breed uh, door het stadion heen schalde. En ik ook al had geroepen dat het 5-2 was geworden dan weliswaar... In de privé-sferen zal ik maar zeggen. Zonder dat iemand daar verder naar kon luisteren. Maar die goal werd dus afgekeurd. Maar het is wel een gekke wedstrijd dus van Rodi Ze krijgen vandaag niet uh, al te veel doelpunten om, te, om de oren. Maar ze maken er ineens weer een heleboel. En uh, dat is wel eens anders geweest. Hoe dan ook een vermakelijke avond. Met dank ook aan al die doelpunten. En aan die uh, gekke, gekke sfeer waarin Roda dus uh, slecht begon. En daarna de boel in orde nam. En het leek toch weer het initiatief uit handen te geven naar die 3-2. Maar inmiddels dus 4-2. Dankzij die goal van Vormer. En daar komt weer zo'n voorzet in de richting van Donald. Die wordt weggekopt achterin bij NAC. Dat er weer kan overnemen. Inmiddels Lasnik bij de ploeg uit Breda. De ploeg in het elftal gekomen. Nadat Gilles eraf is gegaan. Komt Schalk nu achter zijn tegenstander vandaan. Wielaard is dat. Nu opzoeken die Wielaard. En dan voorbij lopen. Dat lukt in eerste instantie wel. Wielaard krijgt wat hulp. Achterin van Biemans. Die schiet de bal over de achterlijn. En zo kan Nak weer uh, een hoekschop gaan nemen. Terwijl het publiek nog steeds boos is op Brahma. Omdat die goal niet telde. En het publiek natuurlijk geen herhaling bij de hand heeft. Om uh, te zien wat er dan precies aan de hand was. En die actie van Donald ten opzichte van Gorter gemist heeft. Corner kort genomen. Komt hij voor. Bij de tweede paal zit die keeper weer helemaal mis. En uiteindelijk loopt hij dan toevallig wel de goede hoek in. Het zal niet helemaal toevallig zijn. Hij heeft het tenslotte verdor geleerd. En Bottekin ziet zo zijn kopbal uh, gekeerd bij de tweede paal. Wel een goede voorzet. Richting uh, die hoek waar Botteking al eigenlijk dacht gescoord te hebben. Maar dan vindt hij ineens Kiescheck op zijn route. Die uh, stomt de bal over de achterlijn. En zo kan Nak wel weer een corner nemen. Vanaf de andere kant nu. En uh, die gaat getrapt worden door uh, Lasnik. Lasnik met uh, ook zijn. Paas richting de tweede paal. Nu is het Kiesjek die wel overtuigend de bal wegstomt. zo die dan het kopje wel verliest. En Nakker er toch probeert uit te komen. Daar waar Rodie C. alweer een wissel heeft klaarstaan trouwens. Daar gaat William Pluim zo in de ploeg komen. Ik denk dat dat nu het geval is aangezien Roda, dacht ik, zo mag gaan gooien. Maar dat heb ik even verkeerd gezien, want Nak mag zo gaan gooien. En dan gaat Jonker eraf bij Rode C. Die moet dan eerst nog even zijn aanvoerdersband inleveren. Dat zal hij gaan doen bij Wilaert. Ik dacht heel even dat hij hem aan voor me zou gaan geven. Maar die staat natuurlijk veel te dichtbij. Dus dan moet je doorlopen naar Wilaert En dan pas even, eerst nog even langs Brahma natuurlijk. Gewoon even doen. En dan eh, nog even het publiek bedanken. En dan op je gemakje naar de zijlijn lopen. Daar waar Pluim intussen klaar staat om in het veld te komen. Jonker mag er dus af. Hij gaat vandaag ook geen doelpuntje maken, maar hij zal ze nog wel aan de beurt komen. Vandaag was het voornamelijk de beurt aan Malky bij Rode JC en daardoor staat Roda voor met 4-2 tegen NAC. We gaan terug naar vroeg op de avond toen bon Utrecht met 3-0 van RKC en Andy Houtkamp praat met de man die na zijn knieblessure eindelijk weer in de basis stond de FC Utrecht. De is in de spits. Dan komt het wel goed, hè? <laughs> nou, dankjewel. Nee, ja. We zouden vandaag met vol druk naar voren spelen. Ik denk dat we ook zo starten. Dat de eerste 20 minuten goed waren en dat we met veel druk naar voren speelden. Toen hadden we even een periode dat eventjes wat minder ging en niet helemaal goed stond. En ik denk ja, vanaf de 35 minuten dat we het weer de controle hadden en daarna ook niet meer hebben weggegeven. Hoe keken jullie vooraf tegen deze wedstrijd aan? Ja, dat een hele belangrijke wedstrijd was omdat we een moeilijke reeks nou krijgen. En deze moesten we winnen. Om ook gewoon erbij te blijven. En de middenmotor is heel groot. En, uh, ja, wij willen gewoon voor die players plek gaan. En, uh, ja, ik denk dat we gewoon goed staan op dit moment. Ik heb een gele kaart. Wat gebeurde er? Ja, ik, ik wilde geloof ik een omhaal maken. En, uh, ja, volgens mij kwam iemand uit mijn rug uh, die wilde ook voor die bal gaan. En ik denk dat ik hem half raakte. Of zo. En, uh, ja. Hoe vaak heb je dat al niet gedaan in je carrière? Vaak, maar nog nooit een gele kaart van gehad. Hoe ernstig drukt dat dan een stempel op deze wedstrijd? Ja, ik vond hem wel uh, wat makkelijk met de kaarten uh, aan beide kanten geven. Maar ach ja, daar uh, denken we niet meer over na nou. Want even later krijgt jouw uh, compaan aan de andere kant in de spits. Die krijgt uh, twee krachten elkaar in gele kaart. Eén voor zeg maar dezelfde overtreding. Toen dacht je van ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ja, nou ja, toen wel ja. Of had je ook met hem te doen? Ja, dat ook wel. Ik bedoel, uh, zelfs als je kijkt bij ons vorige week tegen Nak ook. Ik ook... Zo'n hele makkelijke tweede gele kaart. En soms uh, misschien uh, moeten ze iets beter aanvoelen van wie er een gele kaart heeft. En, uh, ja, kijk, voor ons is het wel in het voordeel. Maar ik denk dat het wel uh, een beetje dubieus was uh, voor die rode kaart. Het stadion zinderde weer. Ja, klopt. Gelukkig. Uh, mooie uh, mooie sfeer op tribune. En, uh, ja, dat was ook uh, de bedoeling vandaag. Uh, dat we met uh, ja, toch wel wat passie naar voren zouden spelen. En uh, aanvallend probeerden te voetballen. En, uh, ja, dat publiek achter ons zou staan en uh, dat hebben ze gedaan en uh, ja het is een leuk avondje geworden.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 was dat met Somebody That I Used To Know. Bij 2-0 en 3-1 kwam Nok elke keer terug. Doen ze dat ook bij 4-2 nog, Frank? Nou, voorlopig nog even niet. Maar dat zei ik de vorige keren ook. Dus uh, dat is ook geen enkele garantie dat het niet gaat gebeuren. Misschien is dat eerder wel een garantie dat het wel gaat gebeuren. Het, uh, nu Malky die een bal uh, over de achterlijn schiet. Daar zit nog wel een been van in tussen. Dus krijgt Rode JC een uh, hoekschop met nog een kwartier te spelen. En die 4-2 voorsprong op het, uh, op het bord... Terwijl de sfeer uh, in het veld en rondom het veld uh, als gevolg daarvan ook uh, wat onvriendelijker wordt. Richting met name uh, de scheidsrechter. Dat heeft alles te maken met een elleboog die door maar niet gezien werd. Uh, een elleboog van Goudelje in de richting uh, van Ramsey. Aardig gekruld schot op de paal zeg van uh, Donald die daar... Uh... Heel geduldig die bal, keurig netjes neerlegt en dan denkt... nou weet je wat, ik doe het eens vanaf een, een meter of twintig uitstand. En dan valt die bal bij de tweede paal. Sterker nog, hij valt tegen de tweede paal aan. Een uitstekende poging van uh, die middenvelder van Rode JC. Mooie krul zit er ook in, buitenbereik van uh, Ter Rouwelaar. Maar die zat er wel goed bij. Goed genoeg om, als hij binnen de palen was geweest... om hem uiteindelijk wel te hebben. Een mooie poging van Donald, desalniettemin. Daar komt Nak weer via Bottergien. Over, ja, de, hij kiest voor de aanval over de linkerkant. Daar waar Buis inmiddels is uh, ingevallen. Hij uh, speelt nu als uh, linker verdediger. Hij uh, is gekomen voor uh, Gorter. Dat is misschien wel handig voor mocht je nog een vrije trap krijgen ergens binnen de 20 meter. Dat kan hij in ieder geval goed met die linker van hem. Josef Zoon, inmiddels verkast, uh, begon aan de linkerkant in die tweede helft. Nu naar de rechterkant. Poogt een voorzet te geven. Dat lukt ook allemaal wel. Biemans werkt hem weg. Luiks wil hem opnieuw in weer, nou, nou, nou, nou, eigenlijk weer voorleggen. Maar besluit dan op een steekpaasje in de richting van Schalk. Schalk kan er dan weinig goeds mee doen. Dan draait Donald eigenlijk de verkeerde kant op. Maar het loopt goed af omdat hij wel vormen weet te bereiken. En dan Pluim. Pluim die de bal bij zich houdt. De hoogte van de middellijn. Een beetje uitdagen van Jansen. Hij gaat Jansen voorbij. En dat uh, pikt Jansen niet. En dus uh, geeft hij uh, Pluim een uh, tik. En dan zien we de eerste gele kaart. Van de wedstrijd komen voor de rechtsback van Nak En een vrije trap voor Rodi is uh, aanstaande. Daar waar Ramzi uh, de vrije trap gaat opeisen. Hij had nogal een bloedneus nadat hij uh, die elleboog van Goudelje kreeg. Dat was goed uh, die elleboog trouwens voor een uh, gele kaart. Brahma stond er uh, uh, wel in de buurt. Maar hij, hij uh, beoordeelde niet als een bewuste overtreding. Dus ook niet een uh, gele kaart waardig. Maar Ramse heeft er wel een schoon shirt voor moeten aantrekken. Met al dat rood erop was het ineens wat ondoenlijk geworden. Dat mag allemaal niet meer. Dus hij heeft nu een shirtkeurig met lange mouwen aan vrij. Trap genomen. Pluim. Uh, wil dan aannemen aan de zijlijn. Claimt dat hij aan zijn shirtje is getrokken. Maar de bal gaat over de zijlijn. Dus ingooi Nak. En dan komt uh, de ploeg uit Breda heel moeizaam uit de achterste linie weg. Maar Bottekien krijgt dan ineens alle ruimte. Omdat heel uh, Roda is opgeschoven naar de linkerkant. En is de rechterkant helemaal open. Nak verzuimt dan om het tempo een beetje op te schroeven. Nu dan Jansen, die kan het tempo opschroeven. Even uh, kijken of deze aanval nog iets op gaat leveren. Misschien een vrije trap. Ja, daar heb je het al. Vormer die daar een uh, tik uit deelt. Aanschalk goed uitgelokt ook door uh, die aanvaller. Mag ik die nog meenemen? Ga ik zo wel even horen. Het is trouwens Goedelje die uh, daar ondersteboven geschoffeld wordt. En we gaan hem inderdaad nog even meenemen. Vormer discussieert nog wat met Brahma en vervolgens met Goedelje. Goedelje leek even die bal te gaan neerleggen, maar niet meer dan leek. En uh, die vrije trap gaat zo overgelaten worden aan Lasnik. Ook een goede linkerpoot. En dus kan hij ook die vrije trap gaan uh, uh, nemen. 25 meter van de goal ligt die bal ongeveer. En uh, terwijl uh, daar Kieschek die muur probeert neer te zetten van, uh, een, uh, mee, van een mannetje of drie. En die op afstand wordt gezet door uh, Brahma. Is het Lasnik die de bal intussen uitgebreid heeft uh, goed neergelegd. En dus kan de Oostenrijker die vrije trap gaan nemen. Dat zou hij heel behoorlijk moeten kunnen. En het is goed genoeg voor 4-3 in ieder geval. Hij schiet hem er niet zelf in. Maar het is die kleine vermalendijde Schalk weer. De bomber van Breda slaat weer toe. Hij maakt zijn derde treffer van dit seizoen. En daar heb je hem al. De aansluitingstreffer. Je ziet hem niet aankomen. Maar daar is hij dan toch met uh, nog een klein kwartiertje te spelen wordt het toch weer spannend in Kerkraden. Zo heb je maar te zien dat het ineens toch weer kan gaan gebeuren. Weer uit een standaard situatie. En Breda slaat gewoon weer toe in Kerkraden. Wedstrijd ligt weer helemaal open, Kan alle kanten op. Is niet te voorspellen. Hoewel toen to to steeds Roda voldoende afstand nam. Dus eigenlijk gaan we nu daar weer op zitten wachten in de laatste tien minuten van dit duel. Het is 4-3 geworden in Kerkraden. Vitesse Heerenveen eindigde eerder vanavond in 1-1. Maar de toeschouwers in Geldo moesten wel heel lang op die twee goals wachten. Die van Boni, de 1-0 van Vitesse, viel pas na 88 minuten. En in blessure-tijd maakte Gouwe Leeuw nog gelijk. Ron Grutte praat met de spits van Vitesse, Marco van Ginkel. Gekke wedstrijd eigenlijk, hè? Zeker, het slot. Ja, het is heel jammer. We zijn uh, ja, wel teleurgesteld eigenlijk. Ik denk dat wij uh, ja, over de hele wedstrijd wel het meest domineren, denk ik. En uh, ja, dat je dan op het laatste een uh, doelpunt maakt is natuurlijk heel lekker. En uh, geeft een heel goed gevoel. En uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je heel goed uh, ja, voor de wedstrijd hebt gewerkt. En dat, uh, dat dat dan eigenlijk een beloning is. Maar ja, de allerlaatste seconde vliegt er bij, uh, bij ons nog eentje in. Dus is wel uh, teleurstellend, ja. Ik had juist het gevoel dat Heerenveen de betere ploeg was. Nou, op zich vind ik dat niet. Ik vind dat wij de betere ploeg waren. En waarom? Nou, ik denk dat uh, de voorhoede van Herenveen uh, ja, de gevaarlijkste van hen is. En ik denk dat onze verdediging uh, de aanval van Herenveen gewoon goed heeft uitgeschakeld. En ik denk dat wij uh, ja, ook wel kansen hebben gehad. Dus ik vond ons wel de betere partij. Vond <laughs> gelijkspel wel het beste resultaat voor deze wedstrijd? Ja, op zich wel. Maar uh, ik denk als die 1-0 erin valt, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk voor ons een, uh, een, uh, een mooie, uh, mooie afsluiting. Ja. Dan even over je contract. Je hebt met twee jaar verlengd. Zie je een mooie toekomstperspectief hier? Ja, uh, ik heb al gezegd dat de ambities van de club uh, mij heel erg aanspreken. En ja, ik voel me thuis bij Vitesse. Ik uh, speel hier al tien jaar. Dus ik wil graag meedoen uh, ja, voor Europese voetbal. Dat zijn ook mijn ambities. En uh, ik hoop dat uh, ja, wel te halen. Ja. En er is veel geloof in je. Hè? Want ondanks al die spelers die zijn aangekocht. speel je gewoon elke week. Ja, gelukkig wel, ja. <laughs> is dat wel iets wat je hebt meegenomen in je overwegingen? Ja, natuurlijk. Ja, maar dit uh, contract was uh, ja, eigenlijk twee maanden geleden al rond. Dus uh, ja, toen was ik nog niet zeker van een basisplaats. Maar uh, ja, ik ga gewoon uh, vol moed. En, uh, ja, ik werk gewoon hard. En, uh, ik wil gewoon een uh, basisplaats veroveren. Uh, ja, dat is me gelukt. En uh, ja, nu hoop ik dat ook vast te houden. Ja. Marco Verinkel de spits van Vitesse, dat met 1-1 gelijk speelde tegen Heerenveen. En van Heerenveen horen we Ron Jans. Met welk gevoel sta je nu naar de wedstrijd? Nou... Uh... Goed gevoel. Uh, ik geloof 87ste minuut uh, 1-0 achter. Ja, dan blijft er niet veel tijd over. En als je dan 1-1 speelt, dan ben je wel tevreden. Ik moet zeggen, over de hele wedstrijd vind ik dat het wel redelijk in orde is, uh, die, uh, die einduitslag. Alleen in de slotfase vond ik uh, Vitesse wel wat sterker. Had je tijdens de wedstrijd ook niet het gevoel voor grote fases dat er meer in zat dan een gelijkspel? Ja, we hebben normaal, hè, we worden altijd uh, geroemd om ons uh, aanvalspel en, uh, en de omschakeling. Nou, dat was, vandaag was dat een, uh, een stuk, uh, stuk minder, denk ik. Ik denk dat we de situaties die we hebben gehad en de ruimtes, dat we er veel meer mee hadden kunnen doen. Maar uh, nou, we hebben uh, wat dat betreft we de, uh, aanvallend, we onder onze kwaliteit gespeeld, vind ik. Ja, aanvallend wel. De aanvallers lagen aan banden. Was dat de verdienste van de verdedigers van Vitesse? Of hadden ze gewoon een dag niet? Nou, ik moet zeggen, dat ligt niet alleen aan de aanvallers. Want uh, Bas heeft zich aardig uh, geweerd daar, uh, daar in het centrum. En uh, ik denk dat uh, Luciano Narsing dat hij uh, absoluut zeer dreigend uh, was. Alleen, uh, ja, Oussama, ja, dat kan ook een gebeuren, keer gebeuren. Als hij die, die, uh, ja, die, die heeft vandaag wat minder kunnen laten zien. en uh, nou, Het zij zo. Goed, uh, goed verdedigd. Uh, vijfde wedstrijd op rij dat je ongeslagen blijft in elk geval. Is dat een serie waar je lang naar op zoek bent geweest? Uh, wij zijn heel positief, dus wij rekenen de bekerwedstrijd ook bij. Dus dan zijn het er zes. Dus uh, nou ja, dat, daar, is, daar is niks mis mee en dat willen we best nog uitbreiden. En een puntje is dan voldoende in een fase zoals nu? Nou, ik, ik had eigenlijk gedacht, want je krijgt, hier, je krijgt hier ruimte. En vanuit onze omschakeling ga je gewoon meer scoren dan, dan één goal en ga je winnen. Maar ja, dat was toch een beetje een droomscenario, maar die is niet helemaal uitgekomen. Maar wel een droom einde. Nou, nee, geen droom einde, maar wel een einde waar we ons in kunnen vinden. Ik bedoel, het feit dat je, je niet verliest, maar toch nog die goal maakt? Nee, dat bedoel ik ook, maar dromen, ik droom nooit van een gelijkspel hoor. Ron Jans, de trainer van Herenveen, dat met 1-1 gelijk speelde tegen Vitesse. Vorige week acht goals bij PSV Roda. Een paar weken daarvoor Vitesse-Roda, 5-0, 5 goals. En nu dan Roda-Nak, 7 goals. En het is nog lang niet afgelopen, Frank. Nee, we hebben nog even hè. en dat maakt het eigenlijk des te leuker. Ramzi is naar de kant gegaan. Zijn uh, neus begon opnieuw te bloeden na die uh, aanslag van Goedelje eerder in de wedstrijd. En uh, hij kon het niet volhouden, greep ook naar zijn hoofd. Hij zal daar wat uh, de nodige pijn aan hebben. Flederis is hem komen vervangen in de slotfase van dit duel. Er is nog zes minuten te spelen en daarin is echt alles nog uh, mogelijk wat je maar kunt bedenken in dit duel. Montaigne schiet die bal maar eens uh, naar voren. In de richting uh, daarvan, wie loopt er ook alweer? Pluim is daar inmiddels uh, komen, komen spelen. Maar die krijgt de bal over de zijlijn. En uh, daar wil uh, Nak dat die ingooi zo snel mogelijk genomen wordt. Dan kunt u zich voorstellen dat Montijn denkt... nou ja, ik doe gewoon even net of ik niks door heb. Ik uh, wacht er nog even mee. Hij staat nog net op eigen helft, zo ver mogelijk naar achteren. En probeert hem dan zo hard mogelijk en zo ver mogelijk naar voren te gooien. Dat is in de richting van Pluim. Daar gaat hij overheen. En dan kan Nak uh, eraf komen... En uh, dat doen ze via Lasnik, de man die de assist gaf voor de aansluitingstreffer. 4-3 is het dus nu. En uh, Vormer die uh, overneemt omdat Lasnik zijn uh, steekpaas niet aankomt. Maar uh, ook Roda komt er nu niet meer lekker uit. Montijnen denkt een bal langs de lijn te kunnen geven. Probeert het nu nog een keer en levert hem voor de tweede achtereen volgende keer in. Bij Schilder. Schilder neemt dus over voor Nak. Schalk aan spelen. Schilder, daar gaat die bal dan net voorbij. En dan uh, blijft hij liggen voor Goudelje. Goudelje kiest ervoor om nog een keer langs uh, de zijkant te gaan. Moet die bal nog een keer voor gaan komen richting die eerste paal. Daar is geen keeper te bekennen. Jozefzoon pikt op bij de tweede paal. Draait dan richting de achterlijn. Geeft hem nog een keer voor. Maar dan gaat die bal over de aanvallers van Nag heen. En kan Roda er weer afkomen, Maar komt niet in balbezit. Jansen doet dat. En Jozefzoon gaat in één keer in één beweging langs Hemten. Maar krijgt dan te maken met Pluim. Die meer verdediger is in deze wedstrijd in die slotfase. Nadat hij eigenlijk wat hij is aanvaller is. Maar nu sluipt hij langzaam maar zeker weer naar voren. Weer in de buurt van de bal. Jansen uh, gaat uh, ingooien. En de bal uh, uiteindelijk na veel vijven en zessen dan uh, inlevert. Flederes uh, krijgt uh, de overtreding mee. Laat die bal dan daar liggen of gaat hij hem toch nog opeisen? Ja, je kunt je voorstellen dat Roda alles ballen daar haast mee maakt. Maar alle ballen aan die kant zijn gewoon voor te En die, die maakt ook geen haast om de middellijn over te steken. Daar waar die 10 meter overheen moet om die bal goed te leggen. En dan uh, de vrije trap te nemen. Legt hem in de hoek. In de buurt bij uh, Malki Die uh, krijgt een overtreding te verwerken van uh, Luiks. Maar dat ziet Brahma over het hoofd in dit geval omdat er al genoeg getreuzeld is. En uh, dan treuzelen is zeker niet uh, over te laten aan uh, Ten Rauwala. Die wil heel snel de doeltrap nemen. Stuurt iedereen dan naar voren toe eerst nog een kleine 4 minuten officiële speeltijd. Bij Roda tegen Nak. En de spanning is er volledig. 4-3 is het. agree? I haven't felt like this in so many moons You know what I mean And we can heal through this destruction As we are standing on our feet So, since you want to be with me You laugh Every word you say And I So if not it gone This is the start of something good. Don't you agree? Kevin DeGrom, it follows through. 4-3 is het bij Rode is Flink tijdrek zeker, Frank Wieland. Ja, ja, alles gaat nu werkelijk uit de kast hoor. Ik heb oh, even opletten. Kiesjek heeft een vangbal. Was niet zo'n hele ingewikkelde. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Vier minuten krijgen we erbij. De eerste minuut zitten we nu middenin. Ik heb eerder gezegd dat dit een wedstrijdje touwtrekken is. Nou, we zijn inmiddels in de boxfase beland. We hebben de bloedneuzen al gehad om dat te bewijzen. Het is een echt voetbalgevecht geworden. Het hoeft niet heel goed te zijn om je bijzonder te vermaken in dit duel. En dat heeft niet alleen met het scoren. Verloop te maken. Maar ook met die slotfase waarin allebei de ploegen alles doen om nog wat aan die score te veranderen. Dan wel om hem zo te houden in het geval van de JC. Nu de ingooi voor Nak in de richting van Lasnik. Lasnik die het spel verplaatst naar Buis. Die de bal in volle vaart aanneemt Maar dan niemand heeft om aan te spelen. Omdat de rest van Nak allemaal blijft staan. Leurling aangespeeld in het centrum van de aanval. En dan moet Nak langzaam weer achteruit. Lasnik vindt dan nog een keer Buis. Die daar helemaal vrij is. En die moet die bal een keer gaan voorgeven. Maar besluit eerst een tegenstander te passen. En dan met rechts die bal voor te geven. En dan wordt daar gekopt. En oh! Dacht ik heel even. Dat is een, uh, als het geen terugspeelbal is van Wielijn. Dan zou het toch bijna een eigen doelpunt zijn. Zeg. Hij lacht is uitgebreid. Alsof het geen bewuste terugspeelbal is. Maar ik waag het te betwijfelen dat het niet heel bewust is. Want dat, ja, nee. Het is geen bewuste. Het lijkt een beetje zo. Hij laat het er heel ongelukkig uitzien. En als, het een, als hij het expres gedaan heeft. Dan laat hij het er heel knap uh, per ongeluk uitzien. En uh, de tackle nu van uh, Lasnik hij uh, geeft daarmee de vrije trap weg. Terwijl uh, Lasnik, de Oostenrijker, toch echt uh, wil, het wil laten uh, uh, zo zijn dat uh, hij de bal raakt. Maar toch echt uh, Malki daar uh, in de maggel neemt. Tenminste, dat was de eerste indruk. En de tweede indruk is uh, eigenlijk exact hetzelfde. Hoewel Lasnik wel in tweede instantie voor de bal gaat. Gaat hij toch echt in eerste instantie voor de enkel van de aanvaller van uh, Rode JC. En uh, Kerkrade vindt het allemaal prima. Zolang het allemaal maar ontzettend veel tijd kost. En nog anderhalve minuut blessuretijd op de klok. Dan uh, kun je wel stellen dat dat inderdaad zo is. De vrije trap natuurlijk kort genomen. En Pluim mag dan een beetje gaan rommelen in de hoek bij de cornervlag. En dan hoopt hij een, ho een hoekschop over te. Houden. Dat is niet het geval. Dus gaat de bal razendsnel... Naar het doelgebied Daar waar Ten Rauwelaar niet treuzelt met het de bal zo hard mogelijk naar voren toe te schieten. Goedelje wil doorkoppen. Nee, het is Bottekin die daar wil doorkoppen. Maakt daarbij een overtreding. En dus gaat de bal zometeen per keer in de post weer terug in de richting van Ten Rauwelaar vermoed ik. Het is Former die het slachtoffer is van de overtreding van Bottekin. Goed gezien door maar die Bottekin inderdaad eerst zijn arm ziet uitsteken zijn elleboog ziet uitsteken. In de richting van Vormer. Die daar, ik zou niet zeggen, met veel plezier inloopt, maar toch wel enigszins daarmee in aanraking wil komen Om, uh, terwijl het dan niet al te veel pijn mag doen natuurlijk goede paas ook die vrije trap en dan uh, moet daar misschien nog wel een kans uitkomen wie weet valt er nog een doelpunt nee het is niet uh, Malky die daar nog wat uh, kan doen met die paas omdat hij voor zijn linker ligt en hij hem toch met zijn rechter wil schieten nee nou ja, eigenlijk wil hij gewoon ook dat het zoveel mogelijk tijd kost en dat uh, lukt ook weer luik trapt die bal naar voren maar op het middenveld bij Nak is helemaal niemand meer te vinden en dan kan Roda daar normaal gesproken redelijk rustig uitspelen Gudelje is te laat en inderdaad over de linker Via Flederis moet nu de paas komen voor de 5-3. Als Malkie maakt, oh, bal van de lijn gehaald. Zo zie je maar, zo blijft er van alles maar gebeuren. Had het hier 5-3 kunnen worden, maar uh, wordt die bal volgens mij uh, door Jansen nog van de lijn gehaald? Nee, het is zelfs Lasnik die zich daar uh, tegenaan bemoeit. Die verwacht je niet tegen zijn eigen achterlijn aan, maar hij was er toch wel degelijk. En zo blijft Nak nog altijd in de race, maar hebben ze de bal nog niet. En eh, maken ze ook niet echt aanstalten om die heel snel te gaan krijgen? Luiks probeert het in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken. En dan is het te laat. Het was een zwaar bevoegde overwinning voor Rodi Maar wat hadden ze nodig na al die desastreuze uitslagen van de afgelopen weken? En Nak leek op de goede weg. Nou, ze hebben het vandaag niet heel erg slecht gedaan, maar toch minder dan gehoopt. Het was wel een hele leuke voetbalavond. De neutrale kijker zal hiervan genoten hebben. Niet omdat het zo geweldig was, maar omdat het zo'n heerlijk gevecht was. De eindstand bij Roda. Tegen Nak 4-3. En de andere twee wedstrijden waren Vitesse Heerenveen 1-1 en Utrecht RKC 3-0. de de was de Buitenlands voetbal, langs de lijn. In Engeland geven Manchester United en buurman Manchester City elkaar voorlopig niets toe. United handhaafde zich een kop door Norwich City moeizaam te verslaan. 2-0 werd het. Manchester City sloeg een, sloot een zware week af met een klinkende 4-0 zegen bij Blackburn Rovers. Met het verloren duel voor de Champions League met Bayern München in de benen... raasde de steenrijke club in de tweede helft voorbij de uh, voorlaatste in de competitie. De geschorste Carlos Tevez, die niet wilde invallen tegen Bayern München, werd niet gemist. Liverpool versloeg in de beladen derby Everton met 2-0. Andy Carroll en oud ziet Louis Suarez scoorden in de tweede helft. Dille Kuyt miste vlak voor rust voor Liverpool een strafschop. Everton moest na 23 minuten met 10 man verder... wegens een rode kaart voor Jack Rodwell, die Suarez neerhaalde. Standaar kop, Manchester United en City dus met 19 uit 7. Het doel zal door eentje in het voordeel van United. Newcastle United heeft 15 uit 7, 4 punten achterstand dus en is derde. Chelsea heeft 13 uit 6 is vierde en Liverpool vijfde met 13 uit 7. Dat zijn al 6 punten minder dan de beide uit Manchester. Na tien zegens op een rij, competitie en Champions League heeft Bayern München in de Duitse Bundesliga puntenverlies geleden. De koploper bleef bij Hoffenheim, dat speelde met Braafheit en Babel steken op 0-0. Hoffenheim-trainer Holker Stanislavski vond eigenlijk dat zijn ploeg had moeten winnen. Hette hebben van aber, het es niet. Maar wie die jongens opgetreden zijn, wat ze omgezet hebben van wat we wilden, dat was al richtig, richtig groot. Ze hebben zich leider niet beloond. En dat is waar we deze kleine hanen zo bevinden. De inzet was erg groot, maar we hebben niet de beloning gekregen... die we verdienden, zei hij. Doman Neuer van Bayern passeerde tegen Hoffenheim... de grens van 1.000 minuten zonder tegentreffer. Dat is niet dat we zich uh, unbedingt aanstreven. Natuurlijk wil een toonwatt altijd op de nul spelen... Maar wichtig is natuurlijk dat niet alleen de Torwart 2-0 spelen wil, maar ook de ganze Mannschaft. En wenn, dan is het sowieso een van der Mannschaft en niet van een enkele persoon. Natuurlijk wil een keeper altijd op de 0 spelen, maar dat geldt voor het hele team. Dus is deze mijlpaal een teamprestatie en niet de prestatie van één persoon. Al dus Neurig. Dan Ayan die verving in de tweede helft de lichtgeblesseerde Frank Ribery. Borussia Mönchengladbach, de laatste ploeg die scoorde tegen Bayern, vloor met 1-0 bij Freiburg. Titelverdediger Borussia Dortmund steeg naar de vierde plaats door een ruime 4-0 overwinning op hekkersluiter Augsburg van de Nederlandse trainer Jos Louhoukai. Die niets af te dingen had op de zegen van Dortmund. De globen waren heute einfach niet daar. Heute hebben we niet ook uh, gesteld dat we hier een punt mee kunnen nemen. Laat staan aan de Sieg. En uh, daarvoor was uh, de klassenunterschied te groot. Er was geen geloof bij de spelers, zei Hukai, waardoor we geen aanspraak konden maken op een punt. Laat staan op een overwinning. Daarvoor was het klassenverschil te groot. Bayern München aan de kop, 19 uit 8. Maar weer de Bremen kan gelijk komen. Heeft er nu 16 uit 7. Borussia Mönchengladbach heeft 16 uit 8, is daarmee derde. En de vierde plaats wordt gedeeld door Dortmund, Stuttgart, Hoffenheim en Leverkusen. Die hebben er allemaal 13 uit 8. In de Italiaanse serie A won A.S. Roma met 3-1 van Atalanta Bergamo. Roma speelde zonder doelman Maarten Stekenburg. De voormalige keeper van Ajax is nog herstellende... van een zware hoofdblessure die hij twee weken geleden... tijdens de wedstrijd tegen Inter opliep. En Inter ja, dat verloor thuis van Napoli met 0-3 net afgelopen. En bij deze stand is Napoli even koplopen met 10 uit 5. Juventus en Udinese volgen met 8 uit 4. En dan Spanje, daar heeft Valencia zich in ieder geval... voor even bovenaan de ranglijst gezet. Dat was te danken aan de benauwde 1-0-zegen... op het laaggeclasseerde Graal. Maduro had een basisplaats, maar moest een kwartier voortijd het veld ruimen. Stand aan kop, Valencia 13 uit 6 is daarmee eerste. Real Betis 12 uit 5 is tweede. En de derde plaats is voor Barcelona, Levante en Sevilla 11 uit 5. En Real dan? Nou, dat staat zesde met 10 uit 5. De tijd van ons leven, de wereld in ons hand. We waren goed raak rauw en smerig bezig met een duvel en zijn moer. Niet paal, god, het om het leven. Nergens se wijten wij. Nergens niks om geven. Mergens wijten wij. Soms is het beter als je iets niet weet Je moet vooruit, maar niet meer zijn. Geen weg terug als je de midden in zit Je had het moeten weten, had het kunnen zien Soms is het beter als je het vergeet Als ik voelde de liefde ze veilig maar die bleek zo vals als een kraai Niks was hier nog heilig En de waarheid maar taai Ik heb veel van hoe we houden Maar was er wel genoeg Ik had zelfs wel willen trouwen Maar was er wel genoeg Soms is het beter als je iets niet wilt, je moet vooruit, kijk maar niet meer als zij. Geen weg de rug als je de middenin in zit. Je had het moeten weten, had het kunnen zien. Soms. Anders we moeten het ermee doen, er is zoveel veranderd, weg is de roes, net als de roem. Maar we gaan niet zitten klagen. Er zit er niks mee op. Niet meer maar niks meer vragen. Er schiet er niks mee op.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 Uit de film De Bende van ons was dat J.W. Roy met Soms is het beter. Beter was het eventjes voor Vitesse vanavond... toen het een 1-0 voorsprong, voorsprong nam tegen Heerenveen. Maar meteen daarna maakte Heerenveen gelijk. Dat gebeurde allemaal in de laatste drie minuten van de wedstrijd. Jeroen Gutter nu met de trainer van Vitesse, John van der Brom. John, uh, in twee minuten kan je humeur alle kanten opschieten. Ja, nu zal je weg. Tuurlijk, ben je op het moment dat het gebeurt, ben je teleurgesteld als je, als je de 87e minuten uh, een mooi goal maakt. Wat waarschijnlijk de, de, de overwinning uh, zou opleveren. Dan, uh, dan is de teleurstelling wel heel eventjes als het, uh, als het dan niet lukt. Doordat het in de extra tijd dan uh, de gelijkmaker is. Maar aan de andere kant denk ik, als je realistisch kijkt naar de wedstrijd, denk ik wel dat het een, uh, een terechte uitslag is dat ieder een punt heeft. Ik heb twee teams gezien die, die allebei speelden om te winnen. Uh, misschien niet allebei een grootse doen waren. Maar uh, ik, heb wel, uh, ik heb wel heel veel strijd. En, en uh, ja, emotie. wat daarbij, uh, wat daarbij gaat. Om, om in ieder geval alles te doen om te willen winnen. En, uh, dat vind ik dan wel weer mooi om te zien. De goal. Dat is iets, uh, en dan misschien niet het feit dat Boni hem maakt... maar uh, degene die hem voorbereidt, Chantoria, dat moet jou erg goed hebben gedaan. Ja, tuurlijk. Uh, je weet dat Gio ondanks dat hij niet zijn beste wedstrijd speelde... dat hij altijd, uh, altijd dreigend is. Uh, hij bindt sowieso een tegenstander, soms twee... Uh, maar hij blijft altijd die individuele actie uh, maken. Soms wel eens waar ik gek van word, dat zeg ik ook heel eerlijk. Ja, want het verwijt was toch dat hij te egoïstisch was? Uh, ja, maar ik vind dit niet... Kijk, het gaat altijd om de positie op het veld waarin je het doet. Uh, als je één tegen één staat, dan, dan moet hij zijn acties maken. Dat, dat dwing ik hem bijna toe. Uh, ik heb ook tegen hem gezegd: eventjes op een gegeven moment. Blijf nou geloven in je actie en doe het een keer. En dan komt hij zometeen goed. Nou, je ziet dat hij, dat hij dan toch daartoe in staat is. En, uh, en dat we daardoor die goal maken. Uh, dus dat, uh, ja, dat moet je altijd blijven zien in, in spelers. En wat we allemaal niet moeten vergeten, is dat deze jongen 18 jaar is. Dus uh, ik vind het knap. Voor de wedstrijd, daar hebben wij het samen al eventjes over gehad. Maar ik vond het toch opvallend. Uh, kwam scheidsrechter Ed Jansen eventjes uh, bij je. Uh, die haalde een akkefietje van vorig seizoen aan. Mag je er precies over? Ja, nou, dat is, is uh, oude koek. Maar toch, ik zie hem beslissingen nemen in zo'n wedstrijd en dan denk ik, het heeft toch invloed. Moet je hem vragen? Ik, ga, ik heb, ik heb, oh, hij, hij heeft mij voor de wedstrijd, uh, even herinnerd aan een opmerking van mij. Bij jullie voor de camera, na aanleiding van een wedstrijd vorig jaar met Ado. Ik was het alweer vergeten, maar uh, bij hem niet. En, uh, ik weet niet of dat invloed. ik ga daar niet vanuit. Dus... Jij zat niet af en toe op de bank met gekromde tenen? Ja, maar goed, dat zit je altijd. En Je, zit, je, je moet niet vergeten dat je als trainer zit je, je zit je vol in die wedstrijd. En daar hoort ook emotie bij. Uh, nou, je hebt vanavond twee trainers gezien die dat allebei uh, ook durven te uiten. Zeg maar. nou, ik vind dat dat goed is en dat hoort. En uh, uiteindelijk, uh, ja, klaar. John van de Brom van Vitesse dat dus met 1-1 gelijk speelde tegen Herenveen En die gelijkmaker van Herenveen kwam dus in blessure tijd van Jeffrey Gouweleeuw. Je hebt de drie doldwaars dwagen bij een warenhuis op dit moment. En het waren de drie doldwaars minuten in Arnhem. Hoe heb jij die allemaal beleefd? Ja, ik denk dat uh, het einde van de wedstrijd was ook uh, het mooiste van de wedstrijd, denk ik, voor de, voor de supporters. En, uh, de wedstrijd kwam helemaal los opeens, terwijl er uh, daarvoor niet zo heel veel gebeurde in de wedstrijd. Uh, ja, ik denk dat, het, uh, uiteindelijk, uh, dat we uiteindelijk tevreden kunnen zijn met de punt. Laten we even beginnen bij uh, het begin van die uh, hectische slotfase. De goal die uh, gemaakt wordt door Boni, uh, jouw directe tegenstander. Wat gebeurt daar? Ja, uh, Chantouria komt, uh, komt uh, door over de rechterkant en die geeft die bal voor. Uh, Boni was gewoon als eerst bij de bal en die schoot nog goed, uh, goed binnen. Ja, en dan staan jullie opeens tegen een achterstand aan te kijken. Onnodig. En dan uh, iedereen maar naar voren hè, bij die vrije trap. Ja, natuurlijk was het laatste moment dat wij uh, nog konden scoren. En uh, gelukkig valt die bal precies goed voor mijn voeten en uh, schoot ik hem goed binnen. Ja. Dat zat er aardig in? Ja, ik raakte hem echt perfect, dus uh, hij zat er ook goed in, ja. Wat bedoeling? zo de bedoeling bij de kort, in de korte hoek? Nou ja, ik schoot gewoon zo hard mogelijk, dus uh, ik was blij dat hij erin zat, ja. Hé, hey, um, je gaat nu uh, naar Jong Oranje. Uh, je was al een keer geselecteerd, maar nu is het de eerste keer dat je er echt bij bent. Is dat bijzonder voor jou? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is altijd mooi als je wordt opgeroepen voor, uh, voor de Nederlandse elftal. En zeker voor, uh, voor jonge Oranje. Ik heb hem wel in, uh, in de jeugd elftal gespeeld, maar uh, dit is toch weer een stapje hoger. Logisch ook? Nou ja, logisch. Ik denk uh, dat Kortpoort nou dan wat tevreden over mis En uh, de laatste tijd gaat het goed, dus uh, ja, ik moet gewoon zo blijven doorgaan. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Vitesse Heerenveen eindigde in 1-1 en de twee doelpunten vielen pas uh, ver in de wedstrijd. Uh, een paar minuten voor de tijd van Boni 1-0 en in blessure de tijd van de tweede helft de gelijk. Vitesse leek dus op uh, rozen te zitten, twee minuten voor de tijd, maar het was uiteindelijk niet genoeg voor de winst. Marco van Ginkel. Ja, het is heel jammer. We zijn uh, ja, wel te lucht, dat eigenlijk. Ik denk dat wij uh, ja, over de hele wedstrijd wel het meest domineren, denk ik.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 Het was heel heet in het stadion, maar niet dat ik, dat ik daaraan lig. Maar ik had er wel een beetje moeite mee. Ja, je kan niet altijd denk ik, goed spelen. Ik heb uh, ja, bijna zes wedstrijden goed niveau gehaald. Ja, dan, uh, die wedstrijd die slecht speelt, die, die zit eraan te komen. En dan, uh, ja, nu, gelukkig heb ik hem nu een beetje... Uh, ja, denk ik, uh, ik heb nu een slechte wedstrijd gespeeld, maar, uh, maar dat maakt niet uit. Ik, uh, ik ga gewoon weer verder waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. Hazai vond het dus een beetje benauwd. En u moet wel weten: het dak van Gelderdom was gewoon open. FC Utrecht tegen RKC werd 3-0 na een 1-0 ruststand door een uh, vrijtrap van Snijder. 2-0 Martensson en 3-0 Mulenga uit een strafschop. RKC speelde lange tijd met 10 man. Omdat Castellon na zijn tweede gele kaart dus uh, uh, rood kreeg. En daarmee was het verzet van RKC meteen gebroken. Trainer Ruud Brood. Nou, het heeft wel absolute invloed. Zonder meer omdat ik vond dat we de fase daarvoor behoorlijk aan het voetballen waren, uh, kregen we ook wat meer grip op de wedstrijd en waren wat meer aan het zoeken naar de vrije man in het middenveld. Ja, dan weet je, als je hier achter komt te staan zoals het was met tien man, dat is gewoon lastig spelen. Maar de tweede helft hebben we gezegd, uh, van, van buiten naar binnen. En dan krijg je nog de mogelijkheid met Aaron en uh, Evander en daarna Sander. Ja, dat zijn de spaarzame momenten, maar het was te weinig. Ik vond het wel een breekpunt, maar ik vond heel de eerste helft een breekpunt uh, daarin. Zeven gele kaarten trokken, scheidsrechter van Siegem in de eerste helft. En hoewel Erwin Koeman, de trainer van FC Utrecht, euh, nooit iets over scheidszitter zegt, vond hij dit wel een beetje overdreven. Ik moet zeggen, de eerste helft was het op zich uh, een wedstrijd uh, die niet echt gele kaarten en rode kaarten verdiende. En uh, volgens mij waren er in de tweede helft wel een paar uh, aanslagen, maar in de eerste helft uh, vond ik het overdreven. Overdreven of niet? De punten bleven uiteindelijk in Utrecht. Bij Vlaag hebben we goed gespeeld, maar je hebt ook gezien dat we. Uh, ...op sommige momenten het ook tegen man uh, soms moeilijk hadden. Ja, en dat heeft dan weer uh, tactisch te maken. Ja, hoe ga je staan of, of hoe ga je niet staan? En, uh, rustig blijven in balbezit... Uh. De ruimte zoeken en dan houden we soms verkeerde keuzes. Maar ja, we hebben 3-0 gewonnen. Dus een prima avond voor Utrecht. Roda Nak werd 4-3 na een 3-1 ruststand. 1-0 Malki, 2-0 De Lorge. Nak kwam terug, bij Rami. Dan 3-1 Malki, 3-2 Goedelje. 4-2 Vormer en toen Nak nog een keer terug. Schalk 4-3, maar daar bleef het bij. Ronald van der Geer praat na met de trainer van Nak, John Karelsen. Zoals morgen mensen de krant openslaan, dan zien ze 4-3. En dan denken ze, Nak net niet. Is dat ook het verhaal? Ja, ik vond uh, dat we bij Vlagen wel goed speelden. We begonnen ook het eerste kwartier heel goed. Alleen we krijgen ontzettend makkelijk de goals tegen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Want uh, ik vond nou niet dat wij de mindere ploeg waren. Totaal niet zelfs. Uh, maar we geven ze een makkelijk cadeau. En dan vraag ik natuurlijk, hoe kan dat dan? Je weet waar je voor staat. En toch gaan ze er doorheen als een... Heet mes door de boter. Nou ja, kijk, die, die eerste goal dat, uh, heeft een beetje te maken dat uh, uh, je bek niet goed naar binnen komt. Tegen twee spitsen uh, moet je bek ver naar binnen knijpen en die was even niet thuis. Tweede goal vond ik door uh, uh, doorbewegen van hun middenveld. Nou, dat, dat is te makkelijk, dan moet je gewoon meelopen. Uh, heel simpel en dat moet je op willen brengen. De derde dacht ik dat er een overtreding al over vooraf ging. Maar dat vond ik ook niet, niet erg slim gespeeld zo in de opbouw. Te veel risico. En ook nog eens verrichting veranderd die goal. Ja, en de vierde werd ook nog verrichting veranderd. Al moet ik wel zeggen, het is allemaal geen, geen pech hoor. Want dat hadden we gewoon allemaal veel beter moeten doen. En toch is het gekker dat je met je ploeg steeds je rug kan rechten. Hè? Dat je steeds weer terugkomt in dat duel. Ja, dat, dat vind ik dus wel uh, het goede aan deze wedstrijd. Dat we toch uh, blijven knokken en er toch in blijven geloven. We hebben heel lang uh, elke keer op twee uh, doelpunten verschillen gestaan. En dan komen we elke keer terug. En elke keer krijgen we ook nog eens de kans op, uh, uh, om het gelijk te trekken. Nou, dat zat even niet mee vandaag, maar uh, wat je zegt, dat vind ik wel het goede aan vandaag. Dat we toch uh, ervoor blijven knokken en dan een team blijven. John Karazze, de trainer van NAC. En dat het 4-3 bleef, was natuurlijk een opluchting voor Rode speler Ruud Vormer. Ja, dat denk ik wel, hè. 4-3 thuis winnen. Uh, na twee uh, pak slagen die we hebben gehad en uh, thuis uh, winnen eens een keer. Ja, dat is zeker een opluchting. Je dacht eigenlijk een ploeg te zien zonder enig vertrouwen. Maar bij tijd en wijle, positiespel, afjagen. Eigenlijk klopte er heel veel voor een ploeg die twee zware nederlaag heeft geleden. Ja, dat is het Roda-spel vind ik. Dat hebben we vorig seizoen uh, heel vaak gedaan. Nu was het uh, even wat minder. Maar uh, wat je de eerste helft, ja dat is gewoon voetbal. hè, Tik, tik, tik en dan uh, doorheen komen. Ja, dat hebben we goed gedaan. En verdedigend stonden we er ook goed. Uh, ook uh, met afjagen. Uh, met Malki en Mats. Ja. We hebben fantastisch werk geleverd, denk ik. Waar ging het de afgelopen week voornamelijk over? Uh, Teamsperren, denk ik. Ik uh, denk uh, dat als team niet helemaal uh, goed zaten. Helemaal, ja, dat krijg je na 5-0 en 7-1. En uh, ja, ik denk dat uh, zo'n overwinning wel heel goed is. Ja, want voor elkaar werken, afspraken nakomen. Het lijkt basis, maar het kwam er vandaag wel uit. Ja, eindelijk. hè? Ik uh, ben daar heel blij mee, ja. De Vormen van Roda was dat. Gisteren eindigde Hierakles tegen de Graafschap in 2-0. Morgenmiddag om half 1 is er VVV AZ. En om half 3 eindelijk weer eens 5 wedstrijden op een zondag. Twente Excelsior, Groningen Ajax en Feyenoord tegen ADO Den Haag. En om half 5 ook nog NEC PSV. AZ gaat een kop 18 uit 7, gevolgd door Twente 16 uit 7. Derde is Ajax, 15 uit 7. 4 PSV en Feyenoord, 14 uit 7. En 6 Vitesse 14 uit 8. En dan LKC met 13 uit 8. Onderin 15 de NAC 7 uit 8. Dan de Graafschap 5 uit 8. En VVV 3 uit 7. En Excelsior 1 uit 7. Sluiten de rij en spelen morgenmiddag nog. Morgenmiddag dan is Langs de Lijnen weer om 2 uur. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het Oog op Morgen. Max van Wezel zit dan achter de microfoon. Nog een heel prettige avond. Kort op Radio 1. De heren divisie, morgen om 2 uur. vvv Ja ze. Laag wordt hier gestopt. Perfecte redding. twente Excelsior. Weer het publiek van Excelsior Te vergeefs. Groningen Ajax. Die zou kunnen gaan schieten, dat doet hij ook. Feyenoord ado Vanaf de afstand en de goal. En om half 5 NEC PSV. Oh, dat is een lekkere zeggen. Die zit erin. En ook hockey en basketbal. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.